De sprint was relatief niet zo heel lang. Dus je moet toch uh, op een relatief kort stukje wat meters goed maken. dat heeft hij netjes gedaan. Kittel dus op drie overwinningen in deze Tour. En die ploeg van Argo Shimano. Ja, die zullen vanavond weer de champagneflessen open moeten trekken. Dat is niet anders. Um, zometeen alle reacties vanuit Frankrijk en alle klassementen na het NOS Journaal. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.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 Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. In Hollandse zaken de schaduwkanten van de liefde. Wanneer je gedumpt wordt, een blauwtje loopt, de relatie uitblust... en dan het verzengende liefdesverdriet. Bij sommige mensen kunnen de stoppen dan totaal doorslaan. Hoe onbeantwoorde liefde diepe sporen trekt in het bestaan... Een live discussie vanavond in Hollandse Zaken bij Max op Nederland 2. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. We gaan aan het praten over, het, uh, over de twaalfde etappe in de Tour de France vandaag. Gewonnen dus door Argos-renner Marcel Kittel. Nu het NOS-journaal, Marjan Koekoek. Het tankopslagbedrijf Utviel hoeft niet te sluiten. Het bedrijf blijft onder toezicht staan en zal zelf voor de kosten daarvan opdraaien. Zo hebben de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland met Utviel afgesproken. Het bedrijf heeft verder toegezegd dat er een vertrouwensman voor klokkenluiders komt. Het tankopslagbedrijf in de Botlek heeft 12 jaar lang de veiligheidsvoorschriften overtreden... en werd onlangs opnieuw op het matje geroepen. Er waren nog steeds tanks in gebruik die mogelijk onveilig zijn. De provincie heeft daarvoor een boete opgelegd van 800.000 euro. De EU heeft deze week bij verschillende telecombedrijven invallen gedaan om te kijken of die verboden prijsafspraken hebben gemaakt. Inspecteurs van de EU hebben delen van de boekhouding in beslag genomen en administratie ingekeken. Ze zijn vooral op zoek naar prijsafspraken over internetdiensten. Of er ook Nederlandse bedrijven zijn bezocht is niet bekend. Vast staat dat er invallen zijn gedaan bij vestigingen van Deutsche Telekom en het Franse Orange.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 De Belgische koning mag officiële documenten straks met zowel zijn Franse als zijn Nederlandse naam ondertekenen. Dat heeft het Belgische kabinet bepaald. Het zag er even naar uit dat prins Philippe straks koning Philippe zou heten op zijn Frans met PH. Omdat in de wet staat dat de koning maar onder één naam bekend mag zijn. Het kabinet heeft nu besloten die wet aan te passen, zodat de nieuwe koning een dubbele identiteit kan hebben. Nederlandstalige documenten zal hij met Philippe ondertekenen en Fransstalige met Philippe. Zijn voorgangers hadden dat probleem niet omdat hun handtekening er in het Frans en in het Nederlands hetzelfde uitzag. De actiegroep Red de Kuip is blij dat de nieuwbouwplannen voor het Feyenoordstadion van de baan zijn. Het Rotterdamse college van BMW trok het plan vandaag in omdat er geen meerderheid voor is in de raad. Red de Kuip wil om het bestaande stadion een nieuw gebouw zetten, zodanig dat de oude Kuip nog zichtbaar is, maar wel met een derde ring erbovenop. De actiegroep zit ineens weer volop kansen.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 Dan nog het weer. Er komt nog wat zon vandaag, maar het blijft vooral bewolkt. Het is droog en het wordt 17 tot 22 graden. Er waait een matige noordelijke wind. Morgen veel bewolking en er kan wat motregen vallen. Het is iets frisser. Het weekend is rustig en warmer, met zaterdag veel zon en zondag lokaal een bui. Na het weekend wordt het zomers awb Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Er staan bij elkaar 20 files. Die zijn goed voor 60 kilometer file. De meeste daarvan staan rondom Rotterdam. Maar ze leveren eigenlijk, ze leveren eigenlijk nauwelijks vertraging op. De langste van die files die staat op de A20 van de hoek van Holland naar Gouda... bij het knopen ter plein 5 kilometer. Eerder vanmiddag was er een aanrijding op de A27 Utrecht richting Almere. Alle rijstroken zijn weer open. Bij Beeldhoven nog 3 kilometer.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 Twijfie. Wandel rond bij de Nijmeegse Vierdaagse, Seil Amsterdam en de Nieuwjaarsduik. De leukste evenementen beleef je op Hollandtour.nl. Tour schrijf je met Oe. Radio met Jurgen van der Berg. De Duitse Marcel Kittel van de Nederlandse Argos Shimano ploeg wint dus de 12e etappe in de Tour. Het is zijn derde overwinning en dat is natuurlijk heel erg knap Gio. En jij hebt intussen ook de finishfoto gezien hè? Ja, die finishfoto die toont toch wel aan dat het nou, wat zal ik zeggen, een kwart wiel, misschien iets minder... ...toch wel het verschil was tussen Kittel en Cavendish. Maar je moet je voorstellen, je ziet zo'n sprint van voren... ...en dan zie je dus dat soort verschillen niet duidelijk... ...en vooral als die sprinters zelf niet echt reageren. Want zowel Kittel als Cavendish bleven toch een tamelijk donker gezicht houden... ...nadat ze over die streep waren gekomen. En normaal gesproken is er altijd wel eentje die begint te juichen... ...omdat ze het zelf donders goed weten wie er gewonnen heeft. En het was net alsof het niet doordrong tot Marcel Kittel... ...dat hij toch wel degelijk zijn derde etappe alweer van deze Tour de France heeft gewonnen... En eigenlijk na dat hele akkefietje in Saint-Malo van die sprint met Tom Velers. En uh, act de actie van uh, Mark Cavendish uh, waar schande over werd gesproken. Ja, dan kun je maar één ding doen. En dat is gewoon met mooie zuivere middelen uiteindelijk die sprint aangaan. En dan Cavendish gewoon op waarde kloppen. Klaar. Ik ben de beste sprinter op dit moment. Dat is eigenlijk het signaal dat uh, Marcel Kittel afgeeft aan de rest van het peloton. Want ze komen er allemaal niet aan. Grijpel natuurlijk bij die valpartij betrokken. Hij stond gewoon klem. Tussen de melee daarachter binnen de drie kilometer. Dat wel, dus uh, geen tijdverschillen wat dat betreft uh, aan de finish. Maar goed, Greipel kon niet meedoen. Sagan en Kevinis konden dat wel. Christophe kon het ook. Maar ze kwamen er allemaal niet aan te pas bij Marcel Kittel... die hier een prachtige overwinning pakt. En er komen nog steeds renners binnen. Want ik zie de klok ook nog steeds gewoon doorlopen naar die valpartij. Ik ben benieuwd wie daar de grootste slachtoffers zijn. Ik zag zojuist twee knechten, twee manschappen van André Greipel binnenkomen. Van die lottoploeg, Gregory Henderson kon ook goed sprinten. Hij heeft ooit een hele mooie etappe gewonnen in de Vuelta. Die in Assen startte. Die kwam binnen. En ik zag ook Marcel Sieberg, de, Duitser, de Duitse gangmaker ook van Grijpel, zag ik binnenkomen. En die trapte maar met één been. Zijn rechterbeen hield hij vast met zijn, met zijn hand bij de knie. Die lijkt behoorlijk geblesseerd. Ook Jack Bauer kwam daar over de streep. Dat was de man van Garmin die bij die valpartij was betrokken. Maar goed, langzamerhand komen dus al die mannen die achter die valpartij zaten... komen binnen. De sprinters zelf zijn allang lang de etappe dus gewonnen door Marcel Kittel. En dat is alweer de derde zege voor de ploeg van Argo Shimano. Hoog tijd voor Steven De Halenboud dus om te gaan praten met de koerskapitein van die ploeg met Roy Curvers. Ja, dat is nummer drie. Ja. <laughs> ja, ja. <laughs> dat is nummer drie. <laughs> en weer er eentje met een ander verhaal, hè? Ja, uh, iedere sprint dus een ander. Uh, heeft zijn eigen leven. En uh, ja, wat dat betreft vandaag uh, ja. super... Uh, super uh,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 kunnen ja, we kunnen allemaal naar een streepje meer. En uh, nou, het is mooi dat Marcel het eraf maakt. Ja, precies, want Marcel Kittel lijkt ook wel een streepje meer te kunnen, uh, Want in de, ook in de laatste honderden meters is de, is de chaos groot in deze sprint. Um, ja, hij wint hij dus. Het was eerst nog niet helemaal duidelijk. Wanneer kreeg jij het te horen? Ja, ik, uh, ik liet de, de laatste... Uh, vanaf de laatste bocht liet ik lopen. En ik kwam op de streep en toen kwam onder, uh, in dat beeld zo uh, één Kuttle. Uh, dus uh, dus ik het. Ja, en jij zegt, uh, Tom je heeft het vandaag... Een andere taak had dan, uh, dan normaal, omdat hij zo gebust en geschaafd is. Ja, precies. Dat is natuurlijk altijd uh, als je zo'n smak aan maakt, dan uh, ja, dat, dat, dat zet toch het lijf uh, helemaal op zijn kop. En, uh, ja, het lijf is gewoon hard aan het werken om die, om die wonden te herstellen en om die kneuzingen te verbeteren. En, en, uh, ja, dan ben je dan een paar procent minder. En, ja, super dat hij en, uh, dat aangeeft en dat moet erop oplossen. Wordt de champagne al zat? Ja, we drinken af en toe biertje in plaats van champagne. Ici hier Radio Tour de France, le spectacle de la NOS. Nou, hij was de enige met een EHBO-diploma hier in de straat. De Tour op Radio 1. Goedemiddag, luisteraars. In Nederland, in Oost en West op zee of waar ook ter wereld. Warhols en Bohemian like you. Ja, Marcel Kittel wint dus 12e op in de Tour. Gio Lippens nog steeds aan de finish daar in Tours. Uh, we zagen die valpartij uh, binnen de drie kilometer, dat dan weer wel. Ja. Maar heb jij nog gezien of daar eventueel klassementsrenners bij lagen? Nee, ja, zie je. Nee, ik dacht niet dat ze erbij lagen... maar ze hebben er wel achter gezeten. Uh, bijvoorbeeld Robert Geesing. Ja, noem kun je dat een klassementrenner noemen, eigenlijk niet meer. Maar die kwam met achterstand binnen. Maar dat doet er allemaal niet toe, want hij krijgt toch gewoon dezelfde tijd. Hetzelfde geldt ook voor Andy Schlek. Het zijn een beetje de mannen die aan de achterkant van het peloton reden. TJ van Garderen bijvoorbeeld ook. Ja, dat zijn de mannen die dus achter die val zaten... en gewoon geduldig moesten wachten totdat de fietsen, totdat de stapel, de puinhopen opgeraapt waren. Inmiddels is wel iedereen binnen, want er staan gewoon hekken over de weg. En dat betekent gewoon dat de laatste man inmiddels ook binnen is gekomen. En dat we dus uh, al die renners hier uh, in ieder geval keurig... Uh, ja, veilig wou ik bijna zeggen, maar veilig kun je toch niet zeggen na zo'n valpartij. Maar in elk geval uh, binnen hebben. Um, de vijfde overwinning trouwens alweer, dat vergeten we ook even heel snel voor uh, Duitsland. Wij zijn natuurlijk erg blij met die Marcel Kittel, omdat hij voor een Nederlandse ploeg rijdt. Maar de Duitsers die pakken toch echt wel etappe na etappe nu. Tony Maarten gisteren natuurlijk, die tijdrit. André Greipel al een keer een sprintetappe. Marcel Kittel in zijn eentje, een trio etappes. En dat geeft toch wel aan dat die Duitse wielrenners gewoon goed bezig zijn. En dat in het klimaat in Duitsland dat nog steeds niet echt gunstig is voor het wielrennen. Want de Duitsers hebben ook geen enkel plan om terug te keren in de Tour met de televisiezenders. U weet het misschien, sinds de dopingschandalen zijn de Duitsers gestopt in 2011 met het live uitzenden van het wielrennen. En dat betekent gewoon dat ze de Tour dus ook niet uitzenden. En dat betekent dus gewoon dat ze daar niet live de ...successen kunnen meemaken van die Duitse renners. Althans niet op de echte Duitse zenders. Maar ze zeggen, nee, er is geen enkele aanleiding om hier terug te keren in de Tour. We blijven bij ons standpunt. We gaan het niet terugdraaien. Nou, dat is duidelijk. De Nederlandse ploeg zal er in elk geval verder niet rouwer om zijn. Agro Shimano scoort opnieuw met Marcel Kittel voor de derde keer dus nu inmiddels in deze Tour. Hij is de grootverdiener, de veelverdiener. Hij staat trouwens niet bovenaan in het klassement om de groene trui. Want dat is ook wel even aardig om dat erbij te pakken. Peter. Sagan gaat daar nog steeds met een straatlengte voorsprong aan de leiding. En Kittel staat gewoon vierde in dat klassement. Hij staat vierde met 177 punten. En dan te bedenken dat Sagan inmiddels 307 punten bij elkaar heeft geraakt. Met die ene etappezegen. Maar Sagan zit er ook in etappes kort bij waar Kittel dan weer niet in de top 20 voorkomt. Kevin is op de tweede plek. Grijpel op de derde plek. Verschil tussen Kittel. Kietel en Greipel is niet al te groot meer. Die komen nog wel redelijk dicht bij elkaar. En ook Cavendish is nog binnen handbereik. Maar die groene trui, ja, het zal lastig worden. Maar goed, drie etappen overwinningen. Daar zal hij toch zeker blij mee zijn. Ik weet ook zeker dat een van de mannen in die ploeg er ook erg blij mee is. Dat was de man die gisteren als beste Nederlander eindigde in de tijdrit. 22 jaar oud, Tom Dumoulin uit Maastricht. Steven Dahlenboud. Ja, ik zie jou tegenwoordig elke dag stralend de media te woord staan. Ja, mooi hè. Ja, met een reden. Dus, uh, ja, het gaat uh, super met mij en uh, super met de ploeg. Uh, drie overwinningen. Dat is uh, heel mooi natuurlijk. Nou, had je dat vooraf op durven hopen? Wel durven hopen, maar uh, niet, uh, niet verwacht. Maar uh, ja, wel heel mooi dat het, uh, dat het inderdaad zo is. Wat was het verhaal van deze sprint? Hij was weer, alle... Hij was... Hij was weer anders dan... Al die andere spins die we gezien hebben deze tour. Ja. Uh, de wind kwam uh, vooral heel erg van, uh, van voren. Dus uh, dan, is zaak, uh, dan zit je in de wielen eigenlijk heel makkelijk. Dus dan moet je zo laat mogelijk proberen te komen met je ploeg. En uh, ik denk dat we dat goed hebben gedaan. En, uh... Ik probeerde links te blijven, want er kwam de wind. Ik kwam een beetje van links. Dus uh, dan zit je wat meer uit het probleem en daardoor zaten we gelukkig ook niet bij die valpartij. Um, ja, goed, uh, gelukkig uh, kostte dat niet genoeg uh, niet te veel energie, zodat we ja, nog in ieder geval frisse mannen over hadden in de laatste kilometer. Ja, en in, de, in de laatste twee kilometers kwam er zelf nog één van jullie van achteruit naar voren zetten. Was jij dat? Nee, dat was uh, Roy Keuris. Dus uh, Ja, maar dat is zo, als je dan uh, een beurt hebt gedaan op kop en je, je zit dan weer even tussen de wielen, dan kun je eigenlijk heel snel naar herstellen zoveel tegenwind is. En uh, ja, toen kon hij gelukkig nog springen. Dat was wel mooi. En dan die laatste bocht. Wat gebeurt daarna? Ja, dat heb ik niet meer helemaal gezien. Maar volgens mij zat Koen kort op kop op die, in die twee bochten. En daarna heeft hij volgens mij aangetrokken. En, uh, Marcel is volgens mij vrij vroeg aangegaan wat ik kon zien. Maar uh, ja, die, die jongen heeft zoveel power uh, in zijn benen zitten. Die, die haalt het gewoon. Ja, want Kevin is lijkt te gaan winnen, hè, maar hij komt maar mag nog voorbij. Hij komt, die, uh, komt Cavendish eerst en dan Marcel nog... Uh, ja. ja, Marcel is uh, op dit moment gewoon sterker, denk ik. Ja, uh. ja dat is, is dat dan de conclusie inderdaad? Ja, denk ik wel, ja. ja als je de drie wint, uh, waarbij hij ook nog uh, één kans niet heeft kunnen benutten... omdat hij toen gevallen is, dan, uh, ja, dan kun je wel zeggen dat hij tot nu toe de sterkste is. En dat zei Tom Dumoulin uit de winnende ploeg dus vandaag. Kittel won dus de sprint en zijn ploeg en die van Cavendish... Uh, die sprinten om de zegen. De reactie van de Duitser die de derde etappe van deze Tour dus op zijn naam schreef. Uh, uh, both teams hadden no geen echte lead-out man meer. every man in front of the sprinters had to do a long, uh, long lead-out. En in the end it, yeah, I, I had ik to go in his wheel. Uh, first in the wheel from uh, Matteo Trentin. And then in the wheel from Mark Cavendish. To, yeah, to wait for my sprint. And then I started my sprint and... Ja, het was close. <laughs> ja, dat was het zeker. Uh, beide teams waren de lead-out man kwijt, zei hij. En op het eind moest ik dus een wiel kiezen en ik koos uh, voor Cavendish. En uh, nou ja, uiteindelijk was het hartstikke spannend en was het erg dichtbij allemaal. Maar uh, hij won dus, Marcel Kittel. Um, Bart Voskamp, we hebben die sprint ook een paar keer nu teruggekeken. Jij ook, met, ook, uh, met name die prachtige beelden van bovenaf. Ja, het, is, het is natuurlijk een beetje hectisch door die bochten. En uh, geen veranderend uh, camerabeeld. Dus normaal trekt Steegmans maar, ja, Dat dacht ik ook van het beeld van voren. Het bleek dus trend 10 te zijn voor, uh, voor Cavendish. En uh, ja, de conclusie is gewoon, gewoon duidelijk. Uh, Marcel Kittel is duidelijker sterker als Cavendish. Hij, hij, maakt, hij maakt meters goed op een machtsprint. En uh, ja, kijk, de eerste keer in. Uh, bij de eerste sprint dachten we nog van, ja goed, uh, ontregelde valpartij. De Toen tweede, was niet iedereen erbij inderdaad. Precies, nu de, de, de tweede die die wint, ja god, nu is hij echt de En Nu de derde, dus hij denk ik de koning van de sprint hier. Nou ja, ja, knap gedaan gewoon. En, en toch ook van die ploeg. Want die, uh, er was een hoop chaos, maar je zag toch die ploeg wel... wel uh, in ieder geval nog behoorlijk gelijk samen aankomen, laat ik het zo zeggen. Ja, ook na de, na de valpartij uh, ja, bleven er geloof ik een stuk of 25 eigenlijk over. Maar ja goed, dat zijn toch de jongens die gingen sprinten. van Krijpel, die is dus uh, tegen de grond gegaan. En dan... Zoeken ze elkaar toch nog op? En uh, ja, moest Kit al even kijken hoe die, uh, hoe die aan moest gaan. Omdat, uh, ja, Kevin, die, die ging vroeg aan en dan duikt hij gewoon ertussen. Hij pakt het goede wiel en hij moet hem dan nog een keer in hang trekken om eroverheen te gaan. En uh, ja, dat deed hij eigenlijk. Maar uh, nou ja, wij dachten nipt. Maar als je dan de foto finish ziet, was het toch nog een half wiel. Ja, nou is dat dat geweest tussen Kevin, uh, ja. uh, dus en Velers. Dus ja, van de Argosploeg ploeg ook. We hoorden ook dat hij dat een andere rol had vandaag. Uh, die is een beetje gespaard, heb ik het idee. Ja, uh, je hebt natuurlijk uh, uh, te, te lijden had lichamelijk, maar geestelijk ook. Want ja, je moet je daar toch weer tussen gooien... met dezelfde snelheden, met dezelfde jongens om je heen. Je moet die lead-out weer doen. En misschien heb je toch wat schrik. Dus het is goed dat hij wat, uh, wat in reserve is genomen. En, uh, ja, en Kevin Dish had denk ik heel graag willen winnen... om iedereen toch een beetje de, de mond te snoeren. En het blijkt nu toch dat hij niet zo goed is als andere jaren. Kijk, andere jaren won hij met overmacht. Dat heeft hij nu niet kunnen doen. Hij heeft er wel één gewonnen. Maar hij is dus echt niet de, de topsprinter zoals we hem eigenlijk gewend zijn. En dat zal hem ook een beetje pijn doen en een frustratie opwekken. En, en we weten dat er bij velen een beetje frustratie is... omdat hij nog steeds geen excuses echt heeft gekregen van, van Dis. maar eigenlijk is dit de mooiste manier dan om terug te slaan? Hè? Ja, het is natuurlijk het mooiste om gewoon Dis te kloppen... maar op menselijk gebied zou het wel leuk zijn... zou het mooi zijn geweest als Cavendish gewoon vandaag even naast hem was gaan rijden. Nou, als hij vindt dat hij geen schuld heeft wat ik kan begrijpen... dan moet hij zeggen, ja, sorry, sorry hoe het is gelopen... maar hè, ik, ik hoop dat het goed met je gaat en uh, laten we met de schone lijn beginnen. Dus dat zullen we vanavond horen, denk ik, wat uh, de verhalen in het peloton zijn. Ja, ze hebben 220 kilometer de tijd gehad om elkaar op te zoeken... dus dat uh, zou toch misschien wel uh, moeten kunnen eigenlijk. En wat Guido terecht zei, de vijfde Duitse winst al in deze Tour. Ja, dat zijn er heel wat, een hele Duitse invasie. Uh, dus wat dat betreft zou, zou de Duitse media... het toch langzamerhand een beetje op moeten gaan pakken. Want ook voor de Duitse media is het toch een gemiste kans. Zo is het. Uh, straks meer reacties daarvan uit Tours. Yeah. playing Steven Stewart en Eddie Lennox samen. De jaren tachtig is dit, hè? There must be an angel. We moeten even de, de ploegleider uh, horen natuurlijk van uh, Argo Shimano. Die, die leeft toch ook in een, uh, in een luxe wereld met al die champagne elke keer maar weer. Rudy Kemna, Steven Dahlenbouwt, praat met hem. Ja, ja, we houden het op. Nou ja, we, we hebben weer een, uh, een mooie dag natuurlijk. We uh, hebben morgen volgens mij weer een kans. Nou, ja, dus het houdt voorlopig nog even niet op. Uh, drie etappesegers in de Tour de France. Je had me vooraf voor gek verklaard, neem ik aan, als ik dat voorspeld had. Nou, dat niet hoor. Nee? Nee. Jullie zijn nee. zeker van jullie zaken? Ja, nee, weet je. Het kan. En als je er één wint en je weet dat je de snelste bent. En volgens mij heeft Marcel vandaag laten zien dat hij echt de snelste is. Dan kan het echt. Ja, is dat wat deze etappenoverwinning uh, nog extra mooi maakt? Wat er een extra goud randje aangeeft. Dat hij dus duidelijk sneller was dan Kevin is. Ehm... Uh... Ja, ik denk dat het nu in een man tegen man gesprint uh, echt uh, heel duidelijk was. Kijk, gisteren zat er toch wel, uh, of eergisteren zat er toch wel een smetje aan dat, uh, dat, dat het daar uh, uh, met de valpartij van Tom uh, een beetje een dubbel gevoel. De eerste dag waren, waren er veel valpartijen waar de concurrentie weg was. Dit is echt de mooiste volgens mij. Ja, want dit is echt puur op pure kracht, pure vorm van, van Kittel. Ja, hoe, hij, is, hij is in zijn vorm van zijn leven volgens mij. Marcel is gewoon super snel en hij is ontzettend goed. Uh, ik, moet, ik moet gewoon zeggen dat de ploeg het gewoon ook enorm goed doet. Hij zit ook vol zelfvertrouwen en zet hem gewoon echt op het perfecte punt neer. Uh, Marcel pakt dan de snelheid zoals vandaag van, uh, van Kevin zijn, uh, en komt eroverheen. Dat is, net, dat is netjes. Ja, toch verliep het wel een beetje chaotisch hè, die finale? Nou, altijd hè. Altijd. Maar dat is juist de kunst om daar met die chaotische toestanden om te gaan. Tom Velers uh, is uh, zoals bekend gebutst en geschaafd. Um... Dat maakt zijn rol vandaag anders, hè? Uh, nee, we zijn uitgangspunt was dat hij dezelfde rol zou hebben. Uh, door de gehouden, dus kan het wel eens wisselen. Ik heb nu nog niet uh, gehoord wat er precies is. Maar uh, normaal zou de rol van Tom gewoon hetzelfde zijn. Wat kreeg even van beeld van hem? Hoe is hij nu? Uh, ik denk dat hij goed is. Ik heb hem nog niet gezien. Nu. Ik ga eerst even kijken, denk ik. Vol zelfvertrouwen was dat Rudy Kemna, een van de ploegleiders van Argos Shimano.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 ja, nu mag hij. Citroën, creatieve technologie. Dit is radio 1. Het NOS-journaal Marjan Koekoek. Tankopslagbedrijf Otfiel hoeft niet te sluiten. Het bedrijf dat al lang in opspraak is vanwege de gebrekkige veiligheid. blijft onder toezicht staan en zal zelf de voorkosten kosten daarvan opdraaien. Dat hebben de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland met Otfiel besproken. Het bedrijf heeft verder toegezegd dat er een vertrouwensman voor klokkenluiders komt.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 In het Vaticaan zijn wetten aangescherpt op het gebied van seksueel misbruik, witwassen en terreur. In het kerkelijk recht waren wel zaken daarover goed geregeld, maar niet binnen de staat, het Vaticaan. Vaticaanmedewerkers die elders misdrijven plegen, kunnen nu binnen het Vaticaan worden vervolgd. En de Belgische koning mag officiële documenten straks met zowel zijn Franse als een Nederlandse naam ondertekenen. België verandert daarvoor de wet. Philip of Filip had een probleem dat zijn voorgangers niet hadden, want aan zijn handtekening is duidelijk te zien of hij een, zijn Franse of zijn Nederlandse naam gebruikt. De PHFDF is nou eenmaal anders. Ligt altijd gevoelig in België vandaar dat de nieuwe koning straks gewoon een dubbele nationaliteit identiteit kan hebben? Ik moet wel goed zeggen. Tot zover. <lacht> Dat zou mooi zijn. De koning van België met een dubbele nationaliteit. Peter Kuipers munneken met het weer. Ja, op veel plaatsen is het bewolkt, maar hier en daar breekt de zon voorzichtig door de bewolking heen. Ja, de komende 24 uur staan ook in het teken van bewolking, behalve dan misschien in het zuidoosten van het land. Vannacht zijn er weliswaar wat opklaringen, maar vanuit het noordwesten raakt het dan toch weer bewolkt. In het noorden kan zelfs wat motregen vallen vannacht en de temperatuur die komt vannacht uit op 12 tot 13 graden. Morgen dan is het dus vrij bewolkt op de meeste plaatsen met vooral in het noorden en het midden van het land wat motregen. In Limburg blijft het waarschijnlijk droog en daar schijnt dan af en toe nog de zon. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot plaatselijk 20 of 21 in het zuidoosten. En dan zaterdag, ja dan schijnt de zon van tijd tot tijd, wordt het best een aardige dag. Op zondag, ja dan is er weer wat meer bewolking en na het weekend dan gaat de temperatuur echt omhoog richting de 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. 95 kilometer file staat er in totaal. De meeste files staan rondom Rotterdam. Een paar dingen vallen op. Er is een aanrijding geweest op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade staat 7 kilometer. Bij Hoogmade zijn twee rijstroken dicht. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag is het langzaam rijden... tussen Knoop en Klein Kleinpolderplein en Delft over 10 kilometer. Dat heeft vast ook te maken met het mobiele flitsteam wat ernaast staat. Op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Hoogvliet en Spijkenissen 3 kilometer. De afrit afritsspijkenissen is dicht, heeft te maken met problemen met de verkeerslichten bij de afrit. Op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Bij het knooppunt Brechtseplein 4 kilometer... en verderop bij Moordrecht nog eens 6. Door werkzaamheden op de A32, Leeuwarden, richting Heerenveen. Tussen Gouw en Akrum, 3 kilometer. Wil jij als ondernemer rust in je kop? Zorg dan dat je mensen overal kunnen tanken. Dus bij die goedkope stations als het kan... maar aan de snelweg als het moet...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 Zometeen nog wel een paar keer schakelen met tours daar bij de finish... want daar komen nog meer reacties vandaan. Bijvoorbeeld op die derde overwinning van Marcel Kittel in deze tour. En de derde overwinning dus ook voor de Nederlandse ploeg van Argos Shimano. Maar eerst maar een ander groot sportevenement dat vanavond in ieder geval voor de Nederlandse voetbalvrouwen gaat beginnen. Want die doen mee aan het Europees kampioenschap in Zweden. En even rustig inkomen is er voor Oranje niet bij. Want in de eerste wedstrijd is zesvoudig Europees kampioen Duitsland meteen de tegenstander. Ronald van de Geer is onze man uh, daar in uh, Zweden. In die plaats, hoe heet hij ook alweer, Ronald? <laughs> Jurgen. <Ja? laughs> uh, okay. Fuck ben, you of Fuck you of you of... Ik heb zoveel variaties gehoord. Ik hou het op Oké, okay. Zijn de Oranje Leeuwen er klaar voor? Ik denk het wel. Ze de gisteren ook fris. En, en, en er klaar voor. Volgens mij is iedereen er wel een beetje klaar voor. Je bent natuurlijk heel lang aan, aan het praten over een toernooi. En aan het voorbereiden. En, en Nederland en ook Duitsland gisteren, Want ook dus de Duitse bondscoach zei. Ja, we hebben nu wel genoeg gegeten en ons vermaakt. We willen gaan voetballen. eigenlijk is iedereen wel klaar om te beginnen. Ja, dan is de grote vraag. Is het team ook uh, tactisch en in vorm? Ja, dat, dat is moeilijk. Uh, Nederland bulkt van het zelfvertrouwen, dat we dat, dat gisteren tijdens de persconferentie nog wel even weten. Van, ja We hebben een, een doel en dat gaan we verwezenlijken, beter dan in, uh, in 2009. Maar ja, voor de Duitsers geldt hetzelfde en die hebben zo op het eerste gezicht toch wel iets meer kwaliteit. Dus ja, het, is, uh, het zal de vorm van de dag zijn. Ja, zesvoudig Europees kampioen ook Duitsland, ja, dat is niet mis, maar die meiden geloven er dus wel in, de oranje meiden. Ja, ze hebben een missie. Dat heb je natuurlijk wel eens vaker gehoord. Dames met een missie. In het handbal ging het mis. Ja. Maar, maar deze dames geloven echt dat het beter kan in, uh, dan in 2009. Toen uit het de Nietzsche halve finale werd gehaald. Het is eigenlijk ook wel een beetje onvergelijkbaar. Want toen was er totaal geen druk. Niemand verwachtte iets van de Oranje Lee Ja, nu, na die prestatie van, van vier jaar geleden... kijkt ook Europa uh, naar de verrichtingen van, van Oranje. En Sylvia Neid, die Duitse bondscoach... deed er gisteren alles aan om eigenlijk haar ploeg in een underdog-positie te manoeuvreren. En te zeggen, ja... Dat Nederlandse team, dat is zo slecht toch niet. Dat heb ik tot op, ja, tot op de millimeter geanalyseerd. En dat is voor ons een hele lastige tegenstander. Dus, dus wat dat betreft, ja, Nederland wordt wel serieus genomen. En dat, dat is ook wel leuk. Ja. Leeft dat EK daar in Zweden een beetje? Ja, in Zweden wel. Um, vrouwvoetbal is, is mega populair in, uh, in Zweden. Is gewoon live op tv, is in sportjournaals. En, en ja, dat is gewoon onderdeel van, van de sportcultuur. Dus dat die toernooi in Zweden is, daar zijn ze ontzettend blij mee. Um, je merkt het ook in, in, in, in de speelsteden. Maar ik merk toch ook wel dat, dat Duitse en Nederlandse supporters zich... Ik sta nu rrr, bijna op het stadion. Dat, dat, dat die zich hier aan het verzamelen zijn. Er is een fanzone in, uh, in Facture waar, waar ook de nodige mensen zich ophouden. Nou, en je merkt het wel. Op de tv gaat het erover. De kranten staan er vol van. Dus nee, dat toernooi dat, dat leeft hier nou. echt, uh, echt wel. En er is ook een heus oranje legioen dus? Ja, ik weet niet wanneer je, bij, bij welke aantallen je spreekt van een legioen... Um, maar er, zijn, nou ja, er zitten vanavond 10.000 mensen. Dat is uh, in een stadion van 12. Is dat, uh, is dat lekker? Dat is prima. Uh, hoeveel er daar uit Nederland komen, is mij niet helemaal bekend. Maar ik denk dat het er misschien 150 zijn. Laten we spreken van een legioenetje. Ja, Oké, okay. goed. Uh, vanavond is die wedstrijd. Zowel wel op uh, radio als tv wordt hij uh, verslagen. Natuurlijk Nederland dus. De oranje vrouwen tegen Duitsland. Ronald van der Geer, dankjewel. Oké okay, joh.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 Mélangé et dans la chantée. Et puis, ils ont débouché en oh, riant à l'avance du champagne de France et dans la dansée. Elle... Quand la chambre fut vide Tous les amis étaient partis Je suis resté seul avec mon guide Nathalie N'est plus question de phrases sobres Ni de révolution d'octobre On n'en était plus là Fini le tombeau de Léni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 Tegen die 64-de toerartiest van vandaag, Gilbert Beko, was dat en Nathalie. Marcel Kittel wint dus in de sprint van Mark Cavendish. En ja, daar zit dan toch een gevoeligheidje in, want uh, wat gebeurde er eerder deze week? Toen reed Cavendish uh, Tom Velus tegen de vlakte, de lead man van, uh, van uh, Kittel. Dus ja, hoe kijkt die nou tegen die overwinning van vandaag aan Tom Velus nu... in gesprek met Steven Dalebout? Ja, Tom, uh, de dag eindigt met een... Nieuwe zegen voor jullie ploeg, van Marcel Kittel. Hoe was de dag voor jou? Weer een succes inderdaad. Weer een succes inderdaad. Uh, voor mij was het niet zo'n uh, zo hele fijne dag. Ik, uh, ik merk wel dat ik gewoon echt niet hersteld ben van de uh, van val twee dagen terug. En, uh, ik heb het vrij lastig gehad vandaag, ondanks, uh, ondanks het tempo niet, uh, niet heel hoog was ik. Dus, uh niet alles kunnen bijdragen wat ik normaal uh, als laatste man uh, als laatste man moet heeft Koen de Korte heeft dat nu uh, heeft dat nu op zich genomen en uh, ja, je ziet dat het uh, dat het ook zonder mij uh, in een ere stadium uh, toch heel goed gaat met die jongens en dat het echt uh, dat ze het toch kunnen wanneer is, wanneer is het moment in de koers dat jij zegt van ja jullie moeten niet al te veel van mij verwachten in de finale het was uh, na 800 100 kilometer ongeveer dat ik uh, met Roy gesproken heb en dat ik me echt niet uh, ja, dat ik gewoon voelde dat ik nog niet, nog niet hersteld ben van, uh, van de val. En, uh, meestal heeft dat een paar dagen nodig. En, ja, het is natuurlijk wel presteren op hoog niveau hier. Dus, uh, je moet wel in orde zijn om, om wat te kunnen om hier, om hier mee te kunnen komen. Dus waar zat jij toen de finale in volle gang was? Toen de finale in volle, echt in volle gang was, op, uh, ja, bij die valpartij, daar zat ik net achter. Kijk, ja, daar wilde ik inderdaad naar vragen, ja? Ja, daar zat ik net achter en uh, daarna dus ook niks meer, uh, niks meer kunnen doen. Maar uh, op een kilometer of vijf, zes van de, van de finish zat ik nog bij de jongens. Uh, kon ik nog wat coachwerk doen, maar anders, uh, anders niks. En heb jij inmiddels de finale teruggezien? Ja. Ja, laatste, alleen vanaf de laatste bocht eigenlijk. Dus ik uh, ga vanavond op internet even, even terugkijken hoe de jongens uh, van knap werk ze geleverd hebben. Maar wat zie je dan als je naar Kitto kijkt? Uh, de Kevin lijkt in eerste instantie lijkt te gaan winnen. Uh, ja, hoe zie jij die, die finale vanaf die laatste bocht? Duidelijk de sterkste. Kevin is aan op de plek waar hij wil, uh, waar hij kan. En uh, ik denk dat hij gewoon echt heel snel is, maar uh, Marcel is duidelijk sneller. Ja. Op waarde geklopt. Uh... En, en maakt dat deze overwinning extra mooi? Ja, zeker. zeker, zeker. En heeft er bij jou dan ook nog iets van revanche De vorige overwinning van Kittel, uh, ja, daar werd van gezegd, ja, dat was die valpartij hè, van jou bij. En dat was een, een overwinning met een ander verhaal er ook bij. En nu uh, win je duidelijk op kracht. Ja, nee, uh, Marcel die, die was ook heel duidelijk uh, naar de tijd. Uh, ja, deze is voor ons, uh, jongens, ja. Uh, yeah. Dus revanche. Ja. Tom Velis, Argos Renner dus eerder van de week tegen de vlakte. En nu uh, blij omdat zijn kopman Marcel Kittel dus weer gewonnen heeft. En Bart Voskamp, we horen hem vertellen dus dat hij zelf op een gegeven moment aangeeft... van jongens, sla mij even over vandaag. Dat is wel stoer en knap ook. Ja, dat, ja je, moet, je moet reëel wezen. Ik bedoel, stel je voor dat je, dat je wel op hem rekent en je denkt dit is de, de lead-out. En dan hou je altijd een plekje over. Dan ga je net eerder rijden. Je kunt eerder stoppen omdat je iemand achter je hebt. Dus je moet wel op tijd aangeven, jongens, ik doe die finale niet. En in dit geval was die sowieso ontregeld door de valpartij van de trein van Lotto. Dus te, toen kregen we in ieder geval Koen de Kort die nog even buitenom kwam. En die kon, uh, die kon Marcel Kittel nog even helpen. In ieder geval eventjes goed, goed afzetten in het wiel van... Uh, in het wiel van Cavendish, ja. dus uh, alsnog goed opgepakt. Ik, ik vond het wel opvallend, dat we hoorden in het statement van Rudy Kemna... een van de ploegleiders, uh, dat hij daar eigenlijk niet van wist. Die, zei, die dacht dat het nog wel gewoon velers was. Die jongens die regelen dat dan onderling. Ja, je moet het toch met elkaar doen. Die auto die rijdt daar zoveel, zoveel honderden meters achter. En volgens mij uh, in het interviewtje beluisterd te hebben, zijn ze vanmorgen wel van start gegaan. Nou, we gaan het toch proberen. Maar hebben ze zelf besloten tijdens de koers van nou, ik voel me toch niet goed. En uh, hij heeft wel aangegeven, Tom Velers, dat hij uh, mee in de finale zat om toch te coachen. Omdat hij uh, ook een beetje de man is die alles op de plek moet zetten. Dan uh, is hij wel aanwezig geweest, hij heeft nog wat geroepen en uh, voor de rest hebben ze zijn eigen plan moeten trekken. Ja, en, en weer gewonnen. Dat is belangrijk natuurlijk. Uh, ik weet niet of u zich die beelden nog kunt herinneren van uh, Ivan Spekenbrink. Dat is de ploeg. Van, uh, van Argos Shimano na de eerste overwinning. Toen was hij eigenlijk met stomheid geslagen. Hij, hij kon eigenlijk geen woord uitbrengen. Nou ja, voor hem is het dus ook een beetje uh, een verhaal geworden... van, uh, van ja, weer, weer een overwinning erbij. Hij moet ook al die champagne betalen natuurlijk. Dus opnieuw succes voor Argos Shimano. De reactie nu van Ivan Spekenbrink in gesprek met Han Kok. Ja, dit is de derde, maar dit was de meest close, hè? Ja, ik zag volgens mij de twee beste sprinters ter wereld op de streep afkomen: Kevin uh, en Kettle. En ik hoorde het hier van de speaker, maar ik kon het zo niet zien. Super spannend. Hey, hey, hoe beleef je dat, hè? Want je ziet, jij. Ja... Je, het is bijna niet te zien. Ja, ik zat vooral te kijken. Wij hadden uh, heel belangrijk hoe ze die twee laatste twee bochten in gingen. En ik dacht eerst dat ze te vroeg kwamen. Dat John te vroeg op kop zat. Alleen hij hield het door die eerste bocht heen. Precies volgens plan. En toen kwamen ze ook als eerste door die laatste bocht. Ja, en dan, dan, dan zit Marcel in ieder geval goed. Dan komt het op zijn, uh, op zijn kwaliteit aan. Maar het ging goed. En, uh, ja, alleen op de streep het was super super spannend. Maar ja, de derde overwinning, man. Dat is echt ongelooflijk. Hij heeft, uh, ik heeft er steeds meer praatjes over die spreken. Zo. Ja, ja. hij uh, is ook steeds betere vorm, uh, Spekembrink. Die <laughs> ja. doet het ook steeds beter. Nou ja. Even over die ploeg, hè Bart. want dat is, We vinden dat allemaal best een sympathiek ploegje. Uh, met die kittel dus als kopman. En uh, zij hebben een, een project, zijn ze gestart. En dat, dat, dat begint nu aardig begint dat, uh, op te leveren. Ja, dat begint ze nu uit te betalen. Kijk, ze zijn overgekomen. Het is een, een voortvloersel vanuit de ploeg waar ik nog bij heb gereden. Eigenlijk van, vanaf Bank Giro Loterij. Dat is toen... Uh, moet ik even denken Shima, dat is Shimano geworden. Skill, Skill Shimano, Skill, Skill Shimano, Skill. En uh, ja, dus hebben eigenlijk altijd dezelfde lijn gekozen. En uh, ze hadden al vrij vroeg die twee uh, topsprinters die ze nu hebben. En daar hebben ze de ploeg meegebouwd. Uh, ja, in het hedendaagse wielrennen heb je gewoon een, spe een specialist nodig. En zij gaan voor een specialist. Maar als het sprinten, laten we eerlijk wezen, de meeste etappes in een grote ronde waar, waar de schijnwerpers op staan, is in een sprint. Dus dat hebben ze hebben ze goed gedaan. Ja. Want er zijn nu allerlei verhalen. Hè. Op die rustdag gaat het dan ook. Want dan lopen daar al die managers ook rond en zo. En dan moeten die jongens eventueel getrans worden naar een andere ploeg. Er was een verhaal dat uh, Argos eventueel zijn, uh, zijn zin had gezet op en Dam. Uh, om dus ook in, in, het, in het berg, uh, in, in het klassement wat mee te gaan doen. Maar als je dit dan zo ziet, zou ik zeggen: laat, laat dit nog lekker even doorlopen. Ja, het, het, het kan ook wel, uh, denk ik, uh, naast elkaar lopen. Aan de, maar aan de andere kant zie je wel. Ze hebben nu de ploeg volledig om een sprinter heen gebouwd. Ja, en haal je een klasse Ja, dan zul je ook voor die klasse-mensrenner wel een paar andere knechten mee moeten nemen. En dit is een trein die alleen maar voor de sprint gaat die gaan niet van eigen kansen, is dus gewoon echt puur alleen voor de sprinters. Dus dan zie je ook je, je tactieken wat erop maar aan moeten passen. Dat was altijd het... het, het hoe heette de sprinter ook van de Rabo's die Spanjaard Kleine man? Frère. dat ja, was altijd de, de kritiek eigenlijk een beetje van Frère. Die zei, ik moet alles alleen doen. Want iedereen uh, zit vooral over, die, over dat klassement altijd. Ja, Frère was sowieso een eigenaardig jongen die, uh, die eigenzinnig was. En redelijk zijn eigen plan trok. En ik, de, de sprints zijn nu ook al anders dit jaar. Hè? In het verleden, verleden en zeker vorig jaar. En Toen Cavendish toen, toen, uh, nog met Skyray, had je gewoon echt een hele lange trein. En dan was het gewoon mannetje opofferen, mannetje opofferen. En dan kwam hij de laatste 200 meter op kop en dan trok hij zijn sprint. Maar nu, er is geen trein die het, zeg maar, vanaf de laatste 6 kilometer en uh, dat maakt het juist zo spannend. Ja. Maar dat is dus eigenlijk wel kiezen. Of je gaat voor een sprinter in je team of voor een klasse mensenrennen. Beide kan eigenlijk niet. Als je het echt perfect wil doen, dan denk ik dat je het als Argos uh, gewoon goed doet. En echt puur voor de sprinter gaat. En ga je een klasse mensenrennen erbij halen. Ja, dan ga je wel op twee paarden wedden, heb ja. ik het idee. Ja. Uh, dan even over de etappe van vandaag. De twaalfde. Ja, we hebben het er eigenlijk gezegd. Het, het is overduidelijk. Het was zo vlak als een biljartlaker. Nu echt ongeveer. En uh, we wisten dat het een massasprint zou worden. Ja, sowieso. En, en, en, en morgen natuurlijk weer uh, hetzelfde lakenen pak. Alhoewel ik wel denk, als ik vooruit mag lopen op morgen... heb ik wel het idee dat uh, Kittel natuurlijk nu de, eigenlijk de, de beste papier heeft. En dat Kevin die misschien wel zegt van... ja, maar luister, wij gaan er geen energie in steken. Wij wachten tot het laatste moment. En wat de ploeg van Krijpel gaat doen na de valpartij... is ook nog maar afwachten. Dus ja... Heel misschien. Gaan ze elkaar een klein beetje aankijken... en dan laten ze alles op, uh, op de rug vallen van, van Argos. Dan moeten die morgen de hele tijd rijden. Moeten ze de hele tijd rijden, maar goed... Uh, ze hebben vandaag vanavond weer zoveel champagne gedronken... <laughs> dat, ja. dat, dat kan wel. Die jongens die hebben er wel zin in. Um, goed, zometeen het mediaoverzicht. Nu... Robin Thicke... samen met T.I. en Pharrell Williams... Alert lines. Het is echt de zomer in dit hoor. Robin Thicke, hij doet nog steeds mee met de uh, Blurred Lines. Mediaoverzicht. Met Mariel Hageman. Big Brother in Amsterdam-Noord. Burgemeester Van der Laan laat een camera plaatsen bij een probleemgezien. Dat gezin heeft zich volgens de gemeente jarenlang schuldig gemaakt... aan afpersing, beroving, heling en diefstal. zoals valt te lezen in NRC Handelsblad. Buren durven niet meer met vakantie. Zeven hulpverleners worden bedreigd. Vier van hen lopen met een alarmkastje rond... waarmee ze direct de politie kunnen waarschuwen. In het parool is er alleen maar onbegrip bij de leden van het gezin... die de camera op zich gericht krijgen. Volgens één van de acht bewoners heeft niemand van hen in de gevangenis gezeten... en heeft niemand van hen iemand bedreigd. Ze vinden zichzelf slachtoffer van de gemeente... en ze denken dat dat allemaal komt doordat ze zigeuners zijn. In het Parool ook aandacht voor de man die twee jaar lang de wereld overfietste... en vervolgens thuis in Amsterdam werd bestolen van zijn foto's, video's en aantekeningen. Aardhuig legde in bijna 700 dagen 34.000 kilometer af. Tijdens zijn reis maakte hij aantekeningen met de bedoeling er een boek over te schrijven. Op 4 juli werd in zijn huis in Amsterdam-West ingebroken. Sindsdien probeert Huig op allerlei mogelijke manieren zijn laptop... met vijf externe harde schijven en zes dagboeken terug te krijgen. Hij heeft een oproep gedaan via Facebook en hij fly in de buurt... in de hoop dat iemand zijn spullen bij het vuilnis vindt. Vandaag weet het parool te melden dat er een succesje is. De wereldfietser heeft een aantal notitieboekjes teruggevonden. Niet omdat iemand zijn spullen heeft teruggevonden. Huig heeft acht notitieboekjes teruggevonden in een plastic zak onder zijn bed. Maar ja, nu de rest nog. De Duitse publieke omroep ZDF probeert het publiek warm te maken voor het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal. Dat op 10 juli. Oh, wacht even, 10 juli, dat, um, dat is uh, uh, gisteren. Of... Oh ja. Is het al begonnen eigenlijk? Dat weet je weer beter dan Vanavond ik. Vanavond speelt Vla de medeloopbal. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. In Zweden. Uh, maar het filmpje waarmee de omroep dat probeert... is niet in goede aardige wal. Op Twitter en andere sociale media noemen veel mensen... en niet alleen vrouwen, het een seksistisch filmpje. En wat is er dan te zien dat zoveel ophef veroorzaakt? Een vrouw in voetbal Tenminste schiet de bal in één keer in de opening van... een wasmachine. En dat klinkt zo in Schweden. Die UEFA vrouwen EM 2013. Ab dem 10 juli in ZDF. Op Twitter zijn er ook veel mannen die zeggen dat ze een draaiende wasmachine eigenlijk veel interessanter vinden dan voetballende vrouwen. In ieder geval is het voor het Nederlands vrouwenelftal te hopen dat de Duitse vrouwen toch een beetje uit het lood raken van het filmpje. Want de Duitsers treffen in de eerste wedstrijd Nederland, tegen wie ze toch drie punten hopen te pakken. We weten dat we een sterke gegner voor de borst hebben, we willen zo goed wie mogelijk spelen en dan liefst drie punten halen. Ja, rappers hebben de naam dat ze Bad Boys zijn. Rapper Brace uit Amsterdam-Noord probeert daar heel zoet mee af te rekenen. Vraag je zillezaal vind je blij met het leven dat je leeft, elke dag? En waar vind je de kracht om te doen, wat je voelt, er wel niemand, je snapt. Maar rapper Brace zingt voorlopig een toontje lager. Het ANP meldt dat hij in hoger beroep is veroordeeld tot 16 maanden gevangenisstraf. Voor zijn aandeel in een ontvoering. Hij en enkele andere medeplichtigen hebben een man gekidnapt vanwege een huurschuld. Brace bestuurde de auto, die werd gebruikt bij de ontvoering. Het begint steeds meer op die Amerikaanse rappers te lijken. Die zitten elkaar ook voortdurend... Uh, en die zitten ook met allerlei andere zaken zijn ze bezig dan uh, mooie rapliedjes maken. Uh, dankjewel, Marial. Marial Hagman was dat met het mediaoverzicht. Zijn we weer aan het eind, uh, bijna moet ik zeggen, van een, uh, een lange middag Radio Tour de France. Maar het zit er nog niet helemaal op. We hebben straks nog een kwartier te gaan. Zo vanaf kwart over zes zal dat ongeveer zijn. Want dan gaan we nog wel een beetje terugkijken op, uh, op deze dag. Maar ook vooral vooruitblikken naar morgen. Hoewel, we hebben ons kruid ook al een beetje verschoten. Want de dag van morgen lijkt heel erg op die van vandaag, uh, vermoedelijk. Groepje weg. Peloton laat ze een beetje rijden, een minuutje of vijf, 6, 7, 8 misschien wel. Maar dan zo tegen het eind, als ze dan uh, in de buurt van de finish zijn, worden ze weer teruggehaald. Ik denk dat het een beetje zo zal gaan, maar ja, wie ben ik? Bart Voskamp heeft er verstand van en die gaat straks uh, vooruitblikken op die etappe en verder alle andere ingrediënten. En natuurlijk zometeen om 6 om uur eerst het NOS Journaal.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 Combineer en bespaar op vliegwinkel.nl 6 uur